Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Een gesprek tussen de Somaliërs die in Den Bosch demonstreren bij het kantoor van de IND... en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niets opgeleverd. Volgens de hoogste ambtenaar op het gebied van asielzaken zijn de eisen van de Somaliërs onbespreekbaar. De Somaliërs willen graag een verblijfsvergunning... maar die is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgewezen. De Somaliërs hebben nu een kampement ingericht voor het kantoor van de IND in Den Bosch...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 waarop is te zien hoe een aantal mannen wordt geëxecuteerd. Het zou de leden van de militie zijn die president Assad steunen. Die militie zou alleen al dinsdag 15 opstandelingen hebben gedood. Een neef van Radko Mladic heeft bekend dat hij de Servische oud-generaal heeft verborgen... toen hij op de vlucht was voor de politie. Volgens omroep B92 in Belgrado heeft de neef, Branisch, heeft de neef Branislav Mladic een deal gesloten... met de Servische officier van Justitie.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 Dan het weer. Vannacht buien, kans op onweer en hagel en windstoten. Ook in de ochtend nog buien. Maar smiddags vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. It's in the night that I get that lonesome feeling All the troubles of the day come rushing into my mind It's in the night that I start to think about you And the ache that's in my heart gets stronger as time goes by Morning brings relief from misery. I even manage a smile for friends I see. Darkness falls and then the shades of night reach out for me and try to. Can't forget the way you used to hold me. Will this memory of- van Cliff and the Shadows in 1966. Het titel van het nummer The Night. Inderdaad, 1966 en The Night van Cliff and the Shadows... dat verscheen op een achterkantje destijds van de 45 toegeplaatst. Zo werkte dat uh, in die periode. Achterkantjes en voorkantjes. En op de achterkant stond dan The Night van Cliff Richard... en op de voorkant Wind Me Up, Let Me Go... En Dat was een vreselijk nummer, waardoor ik eigenlijk moet zeggen... dat de achterkant veel leuker was, die heb ik je dan laten horen. Hier in de Nacht, niet anders, bij de Vara op Radio 1. In dit uur ga je dadelijk een uitgebreide sketch horen van Hans Lebbes van vorig jaar, ik ga aandacht besteden aan het overlijden van Tony Martin. Tony Martin, maar die was toch vanmiddag aan het koersen in Londen. Nee, ik heb het over een andere, Tony Martin. Die is 98 jaar oud geworden en uh, komt uit Amerika. En verder nog een uh, eigen opname en daar ga ik nu mee beginnen. Een eigen opname, een hele recente, want die is van uh, afgelopen dinsdagochtend. Het, het Streelaard. Leeg wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten.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 En dit staat in de hitparade op dit moment. De mega top 50 op de top 40. Uh, in ieder geval alle allebei de lijsten kan je hem vinden in de uitvoering van de opposit. Maar de uitvoering die je zojuist hebt gehoord... die werd afgelopen dinsdagochtend gemaakt in de 3FM-studio. Want Ed trainer was toen toegast bij Giel. En hij coverde daar dit slapeloze nachten van uh, de opposit. Op dit moment in een... Uh, een paar bioscopen in Nederland. De vertoning van een Franse speelfilm, Les Neiges de Kilimanjaro. En dat is een film waarvan het verhaal gebaseerd is op een gedicht van Victor Hugo, Le Pauvre Jean. En de titel die is dan weer gebaseerd op een uh, chanson uit de jaren 60 van Pascal Danel. Het liedje dat heet dan ook Kilimanjaro. S'en alert, main dans la main, il la revoit quand elle riep. Kilimanjaro, een hit van Pascal Danel. Maar je hoorde hier, uh, moet ik eerlijk bekennen, een wat latere versie. Met de synthesizei is erbij en die hadden ze in de jaren zestig nog niet. Ik zal nog eens een keer gaan kijken of ik het origineel gaan terugvinden... van Pascal Danel's Le Neige de Kilimanjaro. En dat Le Neige de Kilimanjaro is, zoals ik zei, de titel van een film... die op dit moment in een vijftal bioscoop in Nederland draait... te weten in de cinema's in Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Maastricht en Utrecht. Lennijs de Kilimanjaro gaat over een vakbondsman die uh, met vervroegd pensioen moet gaan vanwege een reorganisatie en dat vervroegde pensioen dat bevalt hem niet zo goed. Hij verveelt zich eigenlijk en zijn kinderen die besluiten om uh, te gaan sparen zodat de vakbondsman met zijn vrouw een reisje kan gaan maken. En dat reisje dat wordt dan uiteindelijk een bezoek aan de Kilimanjaro... waar ze naartoe kunnen gaan. De flinke som geld die wordt hun overhandigd bij een speciaal feestje. Maar dat geld dat wordt gestolen. En dan begint een heel interessant verhaal... waarvan ik je verder niet het voorop zal verklappen. Maar ik kan je wel aanraden, als je een keer naar een goede Franse film wil... dan moet je in ieder geval die lineage de Kilimanjaro gaan bezoeken... Met erin, dus uh, dat liedje Lennage de Kilimanjaro, wat daar een prominente plaats in zal hebben. Er komt binnenkort een nieuw album uit van de voorman van de Street: Mark Napfler. Privateering is de titel van het album en dit gaat de single worden daarvan: 'Redbud Tree, Mark Napfler.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 de titel van de nieuwe single van Mark Nafler. En het is de voorloper van een album dat uh, 3 september het uh, licht zal zien. En dat album van Mark Nafler gaat dan uh, privateering heten. Radio 1, de nacht vingt anders tot 6 uur hier bij de Vara. En bij de Vara, als de zomervakantie weer voorbij is... elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 2, Spekers met Koppen. En 23 oktober 2010 was deze band daar te gast voor een muzikaal optreden. Growanezen. Twee jaar geleden. En ze vonden het leuk. Het publiek dat aanwezig was bij Spijkers Met Koppen. 23 oktober 2010. Want toen draaiden ze daar op Rouwenhezen. En ze zijn deze week ook uh, actief. Want je kan Rouwenhezen gaan bekijken op het Dikkie Woedstock Festival. Op het wat? Op het Dikkie Woodstock Festival. Dat wordt gehouden in Steenwijker -Wold. Zaterdagavond zullen ze daar uh, verschijnen. En een dag later in Vendo. Dan is Rouwenheerzen aanwezig op de zomerparkfeesten. Je hoorde ze hier met Dan is het maar dom. dom, dom, dom. De Vara op Radio 1 met De nacht klikt anders. Hopeless dream trying to catch the moon I wake alone with a heavy heart Het Verenigd Rijk, het Verenigd Koninkrijk komen ze vandaan. Daar waar op dit moment de Olympische Spelen worden gehouden. Je hoorde de groep Honey Rider, een drietal dat zich vooral bezighoudt met uh, folkmuziek en dat een beetje gemixt met uh, pop en wat country invloeden. In ieder geval, dit was de nieuwe single You Can't Say That van Honey Ryder, ook te vinden op een album dat van hun is verschenen Marley's Change, de titel daarvan. En dat werd weer voorafgegaan door een oude van Roy Obersen. Only the Lonely. Zo dadelijk, dan hoor je uitgebreid Hans Lebbes filosoferen op humoristische wijze. Maar eerst even een melodietje dat al een paar jaar gebruikt wordt bij de televisie, bij een TV-commercial. En er wordt geadverteerd voor Bronwater Amatorski. Oh. Je kan toch soms dingen doen dat je achteraf denkt... Ja, ik weet ook niet waarom ik dat gedaan heb. Sterker nog, je denkt heel lang niet na. Je doet gewoon maar. Een irrationele, irrationele gebeurtenis. Het is, is, is, is september. Half september. Een mooie, mooie avond. Het is twaalf uur. Ik heb mijn ramen open. Ik hoor een beetje de stadsgeluiden. En ik hoor opeens een knal. Bang! En meteen daarna nog een paar knallen. Bang! Bang! Bang! En ik weet meteen, dit is vuurwerk. Nou, mensen die mij kennen weten, dat is voor mij uh, een grote magneet. Als ik vuurwerk hoor, dan moet ik daar naartoe. Ik, ben, ik vuur, vind ik heerlijk. Ja, man, ik, weet nog, ik weet nog dat ik op mijn achtste voor het eerst zelf vuurwerk mocht afsteken. Ik een grote zak met allemaal losse rotjes, hè, astronautjes. Allemaal los en dat het lekker le veel werk was. En dan was het twaalf uur en dan uh, waren ze nog bezig met champagne en soenen. En dan ging ik al naar buiten en afsteken de hele tijd. Urenlang rotje voor rotje. Ik had een eigenlijk. had ik. En, maar... en, en dan was het half drie en dan was ik doopmoe. Een beetje uitgeblust door de adrenaline, de verwachtingen, het gedoe allemaal. En dan ging ik naar bed. Maar dan om zes uur, één januari, ochtends, dan ging mijn wekker weer. Want ik ging altijd op 1 januari s ochtends rotjes zoeken. Kijken of er nog ergens vuurwerk was, wat niet ontplof was. Het idee dat andere mensen daar eerder bij waren, ik trok dat gewoon niet. En dan ging ik met grote plastic zakken ging ik op, op, op pad en alles wat van. ik dacht dat het nog zou kunnen doen, dat nam ik mee. En het maakt niet uit wat voor weer, hè. Het was een bijtertje. Zelfs als het stortregende, ik verzamelde al het vuurwerk... ik droogde het gewoon op de kachel, niks aan de hand. Ja. En dan ging ik dat s'avonds afsteken maar je had ook wel vuurwerk waar geen lontje meer aan zat en dan kon je voelen als het hard was dan zat er nog kruid in en dan moest je het zo openbreken en dat deed er zo in uh, ja je kon het ook aansteken met een spuiten toen kon je het zo doen maar het ik altijd een beetje in. dus dan deed ik een conserveblikje. en deed zat kruid in en dan gooi ik een lucifer erin en dan vlof, een flits weet je wel. tot mijn dertiende had ik ook kruid in een conserveblikje gedaan en ik gooi er een brandend luciferetje in en toen gebeurde er niks dus toen dacht ik nou doe nog een brandend luciferetje gebeurde er weer niks en toen besloot ik om te gaan kijken waarom er niks gebeurde als je er een brandend lucifertje in gooide. En dan blijkt toch dat, uh, uh, zeg maar, uh, observatie... de aard van het experiment uiteindelijk verandert. De uitkomst. Ja. Daar zijn ze in de kwantummechanica in de jaren 50 achtergekomen. Dat heb ik op mijn 13e helemaal zelf ontdekt. Dus ik hang zo boven het blikje, ik gooi er een brandend lucifertje in... en ik heb een vrij korte flits Heb ik gezien. Anderhalf uur later zat ik aan tafel en ik had geen wenkbrauwen meer... ik had geen wimpers meer en ik had hier een soort kroeshaar, bruinig kroeshaar... En mijn vooraf zag eruit alsof ik op een broodrooster in slaap was gevallen. En mijn ouders zeiden niks. Goed, hè? Ze zeiden helemaal niks. Ook niet van, hé, hey, ik u naar kip? Wat is dat? <lacht> nou, ah, ik heb de humor van mijn vader. Dat is toch geweldig, maar ik had hem een lesje geleerd. Uh, maar goed, oh maar ik vertel maar. Dus ik zit uh, september, ik zit uh, vuurwerk in september, een buitenkantje. Dus ik sta bij het raam en ik denk, oké, okay, zal ik met de fiets naartoe gaan of lopen? Hoe ver is het? Ik schat zo'n beetje, bang, bang, bang. Het gaat ze door en ik denk, nou, het is toch zo ver weg. Bang, bang, bang, Ik zag een beetje weer spiegeling op de wolken, bang, bang. Dan moet het toch weer daar zijn. Bang, bang, bang. Ja, kan ik net zo goed lopen het gaan? Bang, bang, bang. Maar ja, met de fiets sneller. Bang, bang, bang, bang. Oké, okay, ik ga lopen, even mijn jas pakken en dan bang, bang, bang. En toen stopte en dacht ik, ah shit. Over. Dus ik ga op de bank zitten. Ik ging het door. Was het halverwege. Dus het ging door. Dus ik stond weer... Oké, okay. ik, ik denk, Ja, dan moet ik nu gaan. Ja, dan nee, nou had je eigenlijk net moeten gaan. Een beetje, om nu nog te gaan is misschien een beetje te laat. Ja, ik net moeten gaan. Ik heb 17 minuten voor mijn raam staan luisteren naar een vuurwerk. Eén hofje verderop. Dat <lacht> is toch volstrekt irrationeel? Toch doe je het zo. Ik, ik sta onder de douche. Ik sta onder de douche. Ik sta met de scheren. Ik mag me graag nat scheren. Er komen geen verdere onthullingen meer deze avond. Ik mag me graag nat scheren met zo'n... Uh... Met van het blauwe scheergel. Je kent dat wel, weet je wel. Daar moeten ze trouwens af en toe een beetje rood in doen. Dat je als je je scheert opeens... GELUIDEN. Vind ik grappig. Als je hier met het scheergel uh, scheert... op een gegeven moment gaat zo'n bus leeg. En dat is meestal na zo uh, drie weken, vier weken... dan begint hij leeg te raken. En dat merk je doordat het gel er langzamer uitkomt. Tergend langzaam. Er komt altijd nog wel wat uit... maar het komt er steeds langzamer uit. Dat hebben de fabrikanten zo gemaakt om ons te irriteren. GELUIDEN. En dan, en dan is het al veel minder hè? en dan moet je eigenlijk niet meer bus pakken, maar jij staat lekker onder die warme straal. En, en de volgende dag vergeet je, Dus sta je weer en denk je: oh, shit ja. Nou ja, kijk, en dan sta je, je kent dat toch wel? Dan ga je zo. Ga je zo maar goed, je, je wacht tot of het uitkomt, en er komt bijna niks meer uit. Een, een tiende van normaal. Zo'n klein blauw, schattig wormpje ligt er zo. Maar je gaat ervoor en je gaat kijken of je ermee kan scheren. Dus je smeert het uit over je hele gezicht. Zo dun mogelijk. Je begint met scheren, alles schuim op het mesje, dat haal je er vanaf. En dan doe je aan de andere kant doe je dat zo bij. Mij. Maar het lukt, hè? uiteindelijk lukt het om je te scheren. Vanaf dat moment weet je dat je dus met tien keer zo weinig... je ook gewoon kan scheren. Je kan met zo'n bus een jaar doen. Makkelijk. Makkelijk. En de volgende dag heb je weer een verse bus. Vlofa! Woehoe! Volstrekt irrationeel. En, en dus, het is overal... Je, neem uh, Gert Leers, onze minister van Immigratie en Asielzoekerij. Die, uh, <lacht> Hij, die... die uh, uh, irrationeel gedrag. Hij was burgemeester van...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 En dat eh, en, en, en, is een war on terror, en daar zijn we mee gegaan. Jan-Peter Balken is er mee gegaan, André Rauwvoet, Hans Hillen, eh, noem het op. Allemaal Tony Blair. Daarvoor zitten we in Afghanistan, om de Taliban ja, een halt toe te roepen, want het zijn terroristen. En, en, je, Hebben jullie heb je hier last van, hier in het centrum? Hebben jullie een beetje last van, van, van, van Taliban, hier? Hè? Dat ze zo op straathoeken staan en dat ze met van die brommetjes rondrijden en dan proberen je handtasje te jaten, talibanners. Hè? Niet echt, hè? Nee.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 Dat je dat even kan opzoeken. Oh, even kijken. Oh, nee. Als je bang bent, mag het wel. Ja hoor. Schieten. <middels> Whatever you got, I want some too. Whatever you're drinking, I'll drink with you. You see a sewer, I'm feeling blue. That's no lie. Whatever was done unto you here Vidal Sassoon was standing there Keep up the fascists keep them in you in your prayers That's no lie Whatever the time, whatever the place Whatever the rhyme, whatever the reason I'm giving offense and so with the defense, I think we could have a very good season Whatever the rights, I want the wrongs Whatever the food, let's hear the gong We've spoken the truth for so long, we need lies Reason. I'm here for the fence and when I defense I think we could have a very good season Whatever the right, I want the wrongs Whatever If the food, let's hear the gong We've spoken the truth for so long Deze jongens hebben we al al eerder in de hitparade gestaan met een uh, nummer dat als titel had Letter from America en Be 500 Miles. Dat is ook een succes van de Proclaimers. Dat hebben we allemaal over de jaren 80. Maar ze bestaan nog steeds en ze hebben een nieuwe single gemaakt. Ik liet hem je net horen: Whatever You've Got the Proclaimers. En dat werd vof door een gedeelte uit het programma Branding van Hans Lebbes. En voordat die kwam kon je luisteren naar de Vlaamse band Amatorski. Met Come Home, zoals gezegd wordt gebruikt al een paar jaar... door een eveneens Belgische bronwaterfabrikant. Een zwart-wit filmpje krijg je regelmatig op de sterrenclame te zien. En daar wordt dan dat Amatorski gebruikt met dat liedje Come Home. Afgelopen weekend werd bekend dat vorige week dinsdag is overleden Larry Hobben. Larry Hobben, die samen met John Hall in het begin van de jaren 70 de oprichter was van de groep Orleans. Melodietje, vooral door die meerstemmige zang. Je hoorde de band die door Larry Hoppen en John Hull werd opgericht in 1972. Orleans Dance With Me. Larry Hoppen, die dus zoals afgelopen weekend bekend werd... vorige week dinsdag op 61-jarige leeftijd, is overleden. Waanzinnig ouder, 98 jaar werd hij. En afgelopen vrijdag is hij overleden. Tony Martin... Niet te verwarren met de wielrijder die vandaag in het nieuws was. En die door de straten van Londen reed. Tony Martin, nee ik heb het over die Amerikaanse zanger die vooral in de jaren 50 behoorlijk populair was. Los van het feit dat hij zanger was, was hij ook acteur. En hij speelde in zo'n 25 films die gemaakt werden in de hoogtijdagen van de Hollywood musicals. Tony Martin, ik laat een nummer van hem horen uit die periode it's a blue world it's a blue world without you it's a blue That once were filled with heaven. With you away, how empty they have grown. It's a blue world from now on. It's a I, my heart and I We're all an indigo hue Without you It's a blue, blue die klonk in 1940, toen werd deze opname gemaakt. Er werd in die periode ook bekend met nummers als I Get Ideas, To Each His Own, Begin the Begin, and There's No Tomorrow. Tony Martin, deze Tony Martin, die 98 jaar oud is geworden en afgelopen vrijdag is overleden. Nog één muziekskeur tot aan het nieuws met Richard Finch. Rashid Finch, moet ik zeggen. Sorry, Rashid. Dit komt uit Frankrijk, Mylène Farmer. Het is van vorig jaar. Mijn Trépeur, c'est een roc bleu-noir. Mylène Fermandus. Je marche vers les ténèbres, vers l'horizon funeste. Mais la vie qui m'entoure et me peigne me dit quand même, ça vaut la peine. Et qui peut se me voir dans ce convoi de larmes? Je te dédie ma mort.